3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In het noordoosten van Nigeria zijn op een hogeschool. zeker 20 studenten in koele bloeden doodgeschoten. Volgens een docent moesten de studenten in een rij gaan staan. en hun namen roepen. Sommigen werden daarop gedood, anderen niet. Een Nigeriaanse politieman heeft het nieuws gemeld aan de BBC. Het is onduidelijk wie de executies op de hogeschool in de stad Mubi hebben uitgevoerd. Bloedbad volgt op een grote legeroperatie in de stad tegen de islamitische terreurgroep Boko Haram. Boko Haram betekent letterlijk, westers onderwijs is een zonde. De terreurgroep heeft nog niet op de moorden gereageerd. Groenlinks GroenLinks-prominent Ineke van Gent ziet wel wat in een fusie van haar partij met de PvdA. In Vrij Nederland zegt ze dat de partij niet zomaar moet worden opgeheven, maar dat dat ook weer geen taboe moet zijn. Van Gent heeft ruim 14 jaar in de Kamer gezeten voor GroenLinks, waarvan ruim anderhalf jaar als vice-fractievoorzitter. In een toelichting zegt ze niet te pleiten voor een onmiddellijke fusie, maar volgens haar moet er wel een discussie komen over de positie van GroenLinks. En als tot een fusie wordt besloten, dan met de PvdA, vindt ze. Ook oud-europarlementariër Lagendijk zegt dat GroenLinks er misschien beter voor kan kiezen de krachten te bundelen met de PvdA. Er is een tekort aan vaccins tegen buiktyfus en dat komt door een wereldwijd leveringsprobleem, meldt het landelijk centrum reizigersadviezen. De vaccins die nog op voorraad zijn worden gegeven aan reizigers die het meeste risico lopen. Het centrum adviseert mensen die op reis gaan zonder buiktyfusvaccinatie om extra goed op te letten. Buiktyfus is een bacteriële infectie die wordt veroorzaakt door het eten of drinken van voedsel of water dat besmet is met salmonella. Ook het eten van onvoldoende gaar vlees, kip of eieren kan buiktyfus veroorzaken. De ziekte komt het meest voor in Azië en delen van het Midden-Oosten. De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar hoogleraar Diederik Stapel. Hij wordt verdacht van valsheid in geschriften. Daarnaast is het vermoeden dat hij de overheid heeft opgelicht... door het aanvragen van geld voor onderzoek... terwijl dat onderzoek werd verricht met valse data. De komende tijd zullen nog diverse getuigen worden gehoord. Ook Stapel's financiële administratie wordt doorgelicht. De hoogleraar sociale psychologie werd vorig jaar... door de universiteit in Tilburg op nonactief gesteld. Toen bleek dat hij onderzoeksresultaten had verzonnen. Een onderzoekscommissie zegt dat Stapel in zijn Tilburgse periode... in meer dan de helft van zijn publicaties heeft gefraudeerd. Toen besluit het weer. Af en toe zon, maar ook kans op een enkele bui. En het is een graad of 17. Morgen veel regen en wind. En het wordt dan ongeveer 15 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie op de Ringweg Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad. Er staat 2 kilometer file voor de Coentunnel. En op de A16 Breda Rotterdam staan in beide richtingen... voor van Brinootbrug files van 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Elsbeth Gutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel historicus Wim Berklaar. Minister en wil dat iedere politieagent een stroomstootwapen krijgt. En Wim vertelt straks hoe politieagenten vroeger bewapend waren. En straks onze dichter bij de dag Rinske Kegel. Maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie nee, schilt er vandaag ons appeltje? Dat is publiciste Fleur Jurgens. Fleur, waar wil jij het over hebben vandaag? Ja, ik wilde het eigenlijk hebben over het Stedelijk Museum. Um, ik, eigenlijk wilde ik een appeltje schillen over de bedrijfsvoering van het Stedelijk Museum. Um, het is namelijk afgelopen week uh, gebleken dat uh, de, het museum minder subsidie toege toegekend uh, krijgt dan ze zouden willen. En... Um, toen dacht ik, uh, uh, wat gek eigenlijk, uh, dat daar zo'n rep en roer over bestaat. Want uh, um, misschien is het wel verstandig om het uh, museum wat efficiënter. Uh uh, wat, wat, wat vaker open te laten ja. zijn en wat meer publiek te laten trekken... en het op, op die manier uh, op te lossen. Ja. Zeker gezien het feit dat deze verbouwing van het Stedelijk Museum... zoveel geld heeft gekost en ook zoveel extra geld heeft gekost. Ik geloof 50 miljoen uh, meer dan gepland... ten opzichte van het aanvankelijke plan in 2003. Uh, en dus... daar wil jij over praten. En we hebben hier ook de gast, Patrick ja. van Meel, directeur van het Stedelijk Museum. Goedemiddag. Ja, de bedrijfsvoering van het Stedelijk Museum. Ja, Ik dacht, zou er niet zelf meteen aan denken. Ik denk meer aan een feestelijke opening. Maar ja, daarna is er ook een leven. Ja. Uh, Fleur die zegt, ja, er, u krijgt minder geld en daar is heel veel commotie over. Waarom heeft u daar zoveel stampij over gemaakt? Nou, met die stampij valt het wel mee. Het is zo dat wij... Uh, ten eerste, het Stedelijk Museum heeft een, een topcollectie. We hebben een van de beste collecties ter wereld. En we hebben altijd een hele vooraanstaande positie gehad. Uh, als je dat wil hebben dan moet je ook geweldige tentoonstellingen maken. Um, dat kost geld. Uh, we verdienen ook geld als museum. Daar doen we heel veel aan. De bedrijfsvoering is op orde, kan ik u vertellen. Uh, de bezoekers staan gelukkig weer in grote aantallen voor de deur. Dus de entree-inkomsten komen ja. binnen. Dat is echt geweldig. Um, maar... Dat is een activiteit die nooit kostendekkend is. Daar komt ja. altijd, moet altijd geld bij. Ja, en als dat je dat wil doen, dan 100. moet je investeren. Maar want ik, ik wilde bijvoorbeeld gisteren even naar het museum gaan. Ik als Amsterdammer, want ik wilde eindelijk nou eens gaan kijken hoe die badruiper ja. er dan uitziet, uh, van binnen en van buiten. En, uh, wat vond u ervan? Toen was het dicht. Het museum was dicht. Gisteren was het maandag. Op maandag. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, ik was dat? daar wel verbaasd over. Ja, dat kan ik me voorstellen. Daar zijn meer vragen over. Nou, dat is ook heel simpel uit te leggen. Kijk, Mensen denken altijd, als je open bent, dan levert dat geld op. Maar ik zal u even zeggen, één dag open, een museum, dat kost op jaarbasis 200.000 euro. Uh, dat wat je extra kwijt bent. Wat het oplevert, is ongeveer een vijfde tot een tiende daarvan. Uh, kan je haast niet voorstellen, maar nee. zo is de verhouding tussen entreegelden en wat het kost aan bewakers, beveiligers. Ik, ik, zou ik zou zeggen één dag in de week open. Uh, nee, ja, dan zou je <laughs> haast zeggen enige op. Maar we zijn een publieke instelling, we zijn een woord ja. publiek. Ja, dus dat we willen ik. ook zoveel mogelijk open zijn. En wat we hebben gedaan is steeds gekeken van nou, waar zijn onze doelgroepen? Hoe kunnen we die zo goed mogelijk bedienen? Dus we zijn in het weekend ja. bijvoorbeeld langer open, en op vrijdag, we zijn op donderdagavond open voor jongeren. We zijn voor scholen altijd vanaf 9 uur open, He, want die willen vroeg beginnen. Uh, tegelijkertijd wil je de kosten in de hand houden. Dus juist mm -hmm. uit oogpunt van bedrijfsvoering. Hebben het zo opgezet? Ja, maar bijvoorbeeld de Tate Modern in, in, in Londen. Die is gewoon dagelijks open van 10 ja, tot 6. En dan in het, het vrijdag en zaterdag van 10 tot 10. Uh, Pompidou oh, ja. is enig in de week gesloten. De meeste moderne kunstmusea in de wereld zijn één dag gesloten. Toch, maar, wel. toch ja. wel. Maar we hebben het zo bedacht. We gaan het uitproberen. Er is veel belangstelling voor die maandag. Ja. Dan gaan we natuurlijk heel kritisch kijken of we dat niet alsnog kunnen doen. Maar ik, ik was wel Hoe verbaasd. Mee? Want ik ben vanochtend dan uiteindelijk dus niet... In plaats van gisteren ben ik vanochtend gegaan. Kijk. En er, kwam een enorm, er, er stond een enorme rij... En dan denk ik van, ja, er zijn toch heel veel extra mensen... en met name Amsterdammers, die juist nu het net open is... allemaal willen komen kijken. Ja, en die komen dus ik dacht, ook. waarom doe je dan niet gewoon de eerste maand... dat museum even heel ruim open... Voor, voor alle Amsterdammers. Hè? Om, al, ja, eens ook, Amsterdam. ja, ja, al is het maar een gebaar te maken. Buiten Amsterdam. Ja, maar een gebaar maken. Hè? Want dat museum is, ik geloof, acht jaar dicht geweest. Ja, dat is overigens ik een denk... misvatting. Dat moet ik gelijk even kort sluiten. We zijn, nadat het museum in 2004 is gesloten het museumplein mm -hmm. heeft het bijna vijf jaar lang. Tentoonstellingen ja. gebracht in Post-CS naast het Stedelijk Museum. Ja. Zijn we nog jaren aan het programmeren geweest in de nieuwe kerk, het Van Gogh Museum, ook in Temporary Stedelijk Ja. Om heel eerlijk te zeggen, ja, dat was aan mij niet besteed. Nee, dat nee. kan zijn, maar nee. het is niet zo dat we hebben stilgezeten. we zijn het, het natuurlijk blauwe heel. Het blauw verlichte Vondelpark. Mm. Uh, ik geloof dat nou, dat, nou, dat Post-CS was best mooi. Maar is het over dat okay. geld? Fleur, nee, nee, je ja, Nou, nog over... even over het geld inderdaad. Ja. Want wat ik ook nog wel opmerkelijk vond was. Um, dat bericht, ja, dat is alweer van een tijd geleden, dat dus, uh, in die acht jaar dat het museum dicht was, er nog wel 130 man uh, personeel in dienst was. Uh, hoe zit dat? Kunt u dat uh, misschien nog eens uitleggen? Ja, dat kan ik heel goed uitleggen. Want, Ten eerste is het zo dat het museum dus niet dicht was. Hè? Ja, We zijn al die jaren okay, gewoon actief gebleven. Ja. Ten tweede is het zo dat een, de belangrijkste taak van het museum... De op, naast het publiekstaak, is het beheren van de collectie. We hebben 90.000 objecten... die over de hele wereld te zien zijn en reizen, overigens. Ja. En in die jaren dat het museum aan het museumplein niet open was... is het gebruikt om die enorme achterstanden in de collectie... op het gebied van restauratie, beschrijven, noem maar op weg te werken... hebben we een heel nieuw depot neergezet... dat overigens ook binnen dat budget is gebeurd. Binnen tijd, ja. overigens. En is die hele collectie hele topcollectie daar naartoe gegaan. Ja. Dus een deel van de organisatie is daar volop mee bezig geweest. En het andere deel is gewoon museum blijven functioneren. Ja, maar u kreeg in al die tijd, kreeg u eigenlijk uh, meer geld uh, gesubsidieerd dan dat u nu uh, dus gaat krijgen in de toekomst. Ik geloof der, het was al 13 miljoen en u krijgt... 11, nee, nee miljoen? ook dat is niet correct. Dus de vraag is, had u wat kunnen, spatien, ja, niet had ging... kunnen sparen? sparen? Nee, ja. ook dat is niet helemaal correct. Het museum kreeg toen minder subsidie... dan de 13,5 miljoen subsidie die het nu krijgt... voor het open museum. Aha. Dus het museum kreeg toen minder geld. En bovendien is een deel van het budget... ook weer in de inrichting en de nieuwbouw gaan zitten. snapt u Dus er is wel degelijk heel verstandig met het geld omgegaan. utrechtse Wim wat denk ja. jij? Ja, ik val bijna stil. Maar ja. Ik heb wel een gedachte. Dat is een mooi er stond laatst een stuk in Trouw. En toen zei Hans Hartel en Jager, die bekende NRC-criticus... Uh, uh, is niet een probleem van het Stedelijk Museum. Ook al krijgt u miljoenen nu, stel voor, voor ja. wat u zegt... ik heb het nodig o, o, o. voor grote tentoonstellingen... Die, ten, die collectie van u, die is schitterend... maar die is onder Willem Zandberg opgebouwd. En nog eens misschien door Wim Beren. En uiteindelijk is die collectie compleet verouderd. Want het Stedelijk Museum heeft, en dat is niet uw schuld hoor... is in de jaren negentig heeft de slag gemist met moderne kunstenaars... zodat... Al die vergrijzende golf die nu komt, die komt allemaal op Cobra. Of, of wat er omheen hangt. Nee. Of die Amerikaanse Cobra. Maar die, maar die dat was nieuwe was kust... niet het geval. Nee? Okay. Nee. Okay. nee. Dat is een dat heel is te, Maar, toch wil, ik, maar ja. toch wil ik even reageren. Ja. Ja, ja. Heb je geen slag, geen slag gemist? Nee, laat ik zo zeggen. Kijk, de enige slag die het museum gemist heeft. is dat het de afgelopen negen jaar geen grote uh, tentoonstellingen neer heeft kunnen zetten. En ook zijn collectie niet in de breedte heeft kunnen laten zien. Dat kunnen we nu weer. En dat is geweldig. En als u kijkt naar de tentoonstellingen die voor de komende jaren op de, op de planning staan. Daar zitten echt allemaal top tentoonstellingen bij. Zo van ja, eens actuele iets. kunst. Wat, wat gaan we zien? Uh, Jeff Wall, uh, uh, Marlene Dumas, uh, uh, Ron Arad. Er zijn uh, uh, Marcel Wanders, ook Nederlandse topkunst uh -huh. en design. Er staan echt geweldige uh, tentoonstellingen op het programma. Dus die en... slag, de slag gemist in de jaren negentig, daar zegt u van... Uh, omdat we een aankoopbeleid geloven van een miljoen per jaar... Het stedelijk zal altijd in de Jubiläerliet blijven spelen. En nooit meer in de Eerdivisie, zoals, laten we zeggen, die Amerikaanse Guggenheim enzovoort. Dat, dat kan haast niet meer. Nee, je moet, je moet bij uh, de plek van het stedelijk museum niet de vergelijking maken met het MoMA of Tate. Maar dat maar was, was natuurlijk wel zo in de jaren 60. Jaren... Nee, nou ja, de jaren 60 hallo. we oh ja, ja, ja maar... Wim is historicus, hè? Ja, ja, ja, ja ik ben oud man. We je die vergelijking ja, niet nee, maken. Van, nee, maar het stedelijk heeft ja. altijd zijn eigen plek gehad. En wat er is gebeurd, is dat er terwijl al een grotere schaal was natuurlijk in Amerika en Londen, dat daar een enorme schaalvergroting heeft plaatsgevonden met, met gigantische budgetten en gigantische bezoekersaantallen. Maar vaak ook zelf gegenereerd dat geld, hè? Nou... Bijvoorbeeld uh, de MoMA, die, dat ja, is heel veel... maar als je het Amerikaanse systeem met het Nederlands gaat vergelijken, dan wil ik u nog wel even een kwartiertje langer uitleggen wat het verschil is. Nee, nou, dat maar het budget, met... laat ik zeggen, het jaarbudget van het Tate komt overeen met het volledige bouwbudget voor het Stedelijk Museum. En dat dat kunnen gewoon... zij in een jaar besteden. Ja. Dus dat zijn gewoon andere budgetten. En daar moet je ook niet mee vergelijken. Maar je moet wel zorgen dat je die geweldige combinatie hebt. Nog steeds die topcollectie. Want het museum heeft ook de afgelopen 15 jaar heel goed verzameld. Uh, samen met die geweldige collectie. En toonaangevende tentoonstellingen. En dat zit hem niet altijd in het grote budget. Dat zit hem ook in de goede opzet, de goede neus voor wat je brengt. Ja, even Ach, aan goed. Fleur. Ben okay. je nu overtuigd dat die subsidie echt nodig is voor het Stedelijk Museum? Uh, nou, ik denk wel dat deze toegekende subsidie nodig is. Maar ik denk wel degelijk dat je uh, daarnaast ook een, een efficiëntere bedrijfsvoering zou kunnen voeren. Door dus toch die openingstijden te verruimen. En meer bezoekers te, te lokken. Met toch, uh, ja, wat... Uh, ik kan u verzekeren, we, we willen zoveel mogelijk... Revolutionairder uh, kunst. Of, of, of ik, ik weet het niet hoe, maar dat is aan jullie. Maar. Ja, van nou, we... Milp? Ik zal u zeggen, wij trekken heel veel bezoekers <coughs> momenteel. En wij ja. willen het liefst nog meer bezoekers trekken. Uh, ik heb u net uitgelegd dat meer open vaak meer kost aan het opleveren. Maar niet meer vinden we dat heel belangrijk. En wij hebben al uh, een grote mate van eigen inkomsten. En voor de komende jaren hebben we een enorme ambitie op dat vlak. En uh, ik heb er alle vertrouwen in ja. dat we dat gaan realiseren. Okay. Ja. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Met Thijs van den Brink en Elsbeth Gutteken. Harvest for the World. Welkom in de tijdmachine. Ja, daar gaan we instappen, want de minister opstelt... die wil dat iedere politieagent een taser, een stroomstootwapen krijgt. Welke wapens had de politie in vroege tijden? Daar gaan we over praten in de tijdmachine met Wim Berkelaar. Wim, naar welk jaar reizen wij terug? Een jaar wat al bekend is, 1517... Je niet van de toppen. <laughs> Alle kwistvragen laten we ja. verder achterwege. Wim, wat gebeurde er toen? Nou, afgezien van de reformatie van Maarten Luther... Ah, dat was hem. Dat was hem. Toch nog even voor de luister even opfrissen. Uh, daarnaast was het in Amsterdam... Had je, je had natuurlijk helemaal geen politie, zoals wij het kennen... maar je had wel schutterijen. En die schutterijen kregen in 1517 uh, voor het eerst een vuurwapenbrigade. Uh, Want wat is een schutterij? Een schutterij dat is een soort gilde. Een gilde is een beroepsgroep. En die wordt dan ingehuurd door de burgemeester om, als er nood is... In te Eigenlijk een privaat bedrijf? Was dat Min dat? of Nou ja, het, het, het is een beetje ingewikkeld. Want ze, ze opereren en privaat en stedelijk overheid. Hè, stedelijk overheid. Want je moet niet vergeten, wij zitten natuurlijk nu in een geuniformeerd Nederland. Maar toen was het natuurlijk allemaal heel plaatselijk en lokaal georganiseerd. Ja. Dus Amsterdam was natuurlijk een centrum voor zichzelf. En welk wapen kregen ze? Ze kregen toen een soort pistool. He, je oh. moet denken aan het pistool van Baltischer Bekker. De, de, de moordenaar van Willem van der Rijen. Nou, zo'n pistool kregen ze. Okay. En daarvoor was het natuurlijk... Uh, spitsen spitsen van die hele lange staven moet je, je voorstellen je loopt dan met een, sta een een speer die groter is dan jezelf ja nou dat soort dingen een handboog, voetboog dat zijn van die van die wapens voetboog dat is een een voetboog, dat is ook, ja, technisch ben ik al slecht, maar dat is eigenlijk ook een soort pijlboogwapen. Maar die je het... met je voet je Nee, nee, nee. nee, oh. nee, nee. Maar liepen die agenten ja. met, een soort, met een handboog over straat? Dat was wel niet erg. Ja, nee, die, liepen, die, hadden, die hadden ze dan bij spreken op de rug. Of, ah, ja, precies oh, zo. Dat een soort Rob in de hoed uit. Ja, nou, zo moet je het zien. Ah, okay. ja. Ja, dus toen was de politie eigenlijk al goed bewapend? Ja, nee, maar vergeet niet dat de samenleving. is natuurlijk krankzinnig. Kijk, nu hoor je de hele tijd, daar gaan we het natuurlijk over hebben, met opstelten en de veiligheid. En natuurlijk ongetwijfeld waar, daar ga ik ook niks aan afdoen. Je moet de minister altijd honoreren, want die hebben andere verantwoordelijkheid dan je zelf hebt. Dus dan moet je niet te Je moet ze niet altijd honoreren. Nee, maar, nee, nee, maar die hebben verantwoordelijkheden is. die ik zelf niet heb. Nee, gesteld. dat is waar. Maar die samenleving was natuurlijk krankzinnig veel onveiliger dan nu. Veel onveiliger toen natuurlijk. Want wat gebeurde er dan? Nou ja, kijk, toen, wat ik al zei met die overheid. Je had wel een burgemeester, maar die burgemeester had lang zoveel macht niet... als dat je nu, die kan steeds die overheid, die overheid inhalen natuurlijk. Dat was veel beter georganiseerd is nu. Okay. En, en het beschavingsoffensief. Norbert Elias, de bekende socioloog, dat beschavingsoffensief, Ja, dat, dat geldt gewoon. Het was toen gewoon veel onbeschap. Wij zijn fatsoenlijker dan onze voorouders 500 jaar geleden. Nou, kijk, ik ben altijd nog wel een beetje gecharmeerd van... dat mag je niet zeggen sinds Karel van Treven, Sigmund Freud bekritiseerde... maar ik ben altijd nog wel gecharmeerd van Freud. Uh, ja, die mens heeft zichzelf meer doen temmen. Hmm. Mensen meer getemd. Kijk, jij en ik zijn ook apen. <laughs> ik, houd het alleen. ik beperk me alleen, alleen tot ons. Bedankt. Ja. Maar, maar we proberen als beschaafde apen te opereren. Ja, ja. En die mens was toen, nou ja, dat moet niet allemaal te na, Er loopt ook een rembrand rond en noem maar op. Ja. Maar toch was het, het was ruwer. Ja. En welke, hoe heeft die bewapening zich door de loop der eeuwen ontwikkeld? Ze kregen dus toen kregen ze een pistool, zeg jij, en daarna? Ja, nou daarna is het eigenlijk vrij langzaam gegaan. Dat betekent, de overheidsdienaren hadden natuurlijk ook. Kijk, dat soort bewapening had je ook. Handboeien. Dat, dat speelt ook allemaal een rol. Pistolen. Nou ja, eigenlijk gek genoeg is die uh, vooruitgang qua wapens... niet enorm uh, toegenomen. Je, ze liepen soms ook heel onhandig met lange geweren. Dat is gewoon van je lange geweren. Ja. Want mag ik nog even wijzen op de Nachtwacht? We zitten nou hier onder kunstkenners. Maar die hangt niet in, de nee, die he? die hangt dat in weet het Rijks. Nee, die in het Althans, in het gesloten Rijks. Um, maar de Nachtwacht, als je die goed bekijkt... dan zie je de mensen met spietsen en lange geweren. Maar de Nachtwacht is in de 17e eeuw natuurlijk... dat is een onderdeel van de schutterij, maar die is er eigenlijk meer onbewapend liep hij s'nachts rond... als een soort preventieve politie. De politie is natuurlijk een begrip van, voor die, van na die tijd. En die liepen dan rond met spitsen en van die kleppers. Hè, de bekende klepperman. Dus dat betekent, je had dan een soort hamer eh, op een steel... en die zat dan een blokje en dat, dat waaide. Al dan... van dat liedje, Klepperman van Elven? Waar ga je zo snel naartoe? Zo laat naartoe. Naar al die nou, dat ik kindertjes ik en naar ja. de Klepperman van 11 jaar. Ja, oh, dat, dat is heel goed dat je het zegt. Want de Klepperman stond bekend, uh, van die kindertjes, dat stond bekend als de Kinderschrik. De kinderen waren daar bang voor. Dat, je schrok zich daar een hoedje van als zo'n mannetje langs kwam. Ja. En die is pas in 1880 overigens afgeschaft. Op de website was net uh, De Nachtwacht te zien. Misschien kunnen we die nog even oh. terugkrijgen. En wat, wat, wat, over nou, welk je, wapen. Nou, zie je die, die man links voor, uh, ja? links. voor met dat, met dat wapen. Dat, was een, dat is een agent waarschijnlijk? Nou ja, dat is onderdeel van, die, dat is onderdeel van de nachtwacht. Ja, dit is de dagpunt nu, dan kunt u het zien. Maar er wordt wel gezegd, over van, van Rembrandt's nachtwacht: dat dit een hele. Maar goed, maar kunstenaars zijn er ook, ook om de wereld te, vo, uh, te verfraaien, te, uh, te vermooien, zeg maar. Die nachtwacht was veel ruwer dan deze heren hier. Uh, Oké. Okay. Ja. En wij staan. Want het imago nu van de politie, dat is, ja, dat is je beste vriend, het is dus oma Gent. Is ja. dat altijd zo geweest? Of hebben ze ook wel andere tijden gekend? Ja, natuurlijk was het andere tijden. Jazeker. Kijk, de, de, de politie zoals wij die nu kennen... is min of meer georganiseerd uh, langs lijnen van de Franse tijd. We, we hebben het nooit meer over de Franse tijd. Maar die Franse tijd, Koningin Marugier, dat was... Vanaf Lodewijk Napoleon. Uh, de gemeentepolitie is, was altijd stiefkindje, die Maroochet was veel machtiger. Maar dat was zeker niet altijd je de de beste vriend. Nee, de politie was wel degelijk schrik aanjagend, uh, ja. ook nog in de 19e eeuw. En dat draagt hij dus nu weer te worden, want ze gaan een teaser dragen. Vind je dat een goed idee? Een stroomstootwapen? Ah ja. Kijk, Thijs, ik ben technisch een complete nul. Ik heb nooit zo'n. Nee, dat is gewoon zo. Ik heb nooit zo'n wapen natuurlijk in handen gehad. Maar wat je ervan leest. Dat schijnt niet handig te zijn, omdat ja, je krijgt uitval van uh, lichaamstelen. Je valt echt om, hè? Als je ja, dat wordt. En als je daar gevoelig voor bent, dan kun je ook gewoon zo wegvallen. dat je, dat je denkt: wordt er nog wat meer? Je iemand? kan eraan overlijden. Ja, dat, nou ja, ja, ja. De Amerikaanse cijfers zijn 300 per jaar. Zo klinkt het als je ermee in aanraking komt. Taser, taser, taser. Oh! En dan als het zo is dat jongeren na het bevel eh, niet doen wat de politie vordert, dan gaan we geweld inzetten. Taser, taser, taser. Dat zijn wel aanwijzingen dat bij mensen die al een zwak hart hebben, mensen onder invloed van drugs, dat dat net het uh, laatste zetje kan zijn dat het toe bij kan dragen dat mensen overlijden. Fleur, wat vind jij? Ja. Yeah. Ik weet het niet hoor, als ze zich heel erg misdragen. Ja, je moet toch iets op een gegeven moment. Ja, meneer Van Meel? Ja, ik ben, waar ik een beetje bang voor ben, is uh, als het echt niet lukt bij de politie... dan kunnen ze hun pistool trekken. Hè? Ja. Uh, maar dat is natuurlijk heel erg als ja. je dat doet. En je zou denken, nou dan is het beter om dit in te zetten. Maar het gaat ook waarschijnlijk drempelverlagend werken. Zodat het misschien eerder wordt ingezet dan misschien nodig is op een andere manier. Ja, u aarzelt. Ja, ik, ik, ik, ik aarzel. Dat vind ik ook wel een goed argument, wat u nu gebruikt. Kijk, en net nou, zei je nog dat ministers altijd gelijk hadden. Nee, oh, pas op. Ja, je, je, ja, ik geef toe, ik heb de schijn tegen. Maar die man heeft verantwoordelijkheid. Die neemt en die neemt in. En die zal erover nadenken, en laten uitzoeken. Dus ik ga ervan uit dat, dat daar een reden voor zit. Maar wat meneer Vermeel zegt, dat lijkt me ook niet onverstandig. Want kijk, het is altijd, je hebt contact. Je hebt altijd contact. En het kan inderdaad verlagend werken. vergeet niet, we hebben ook nog pepperspray. Hè? Ja. Wat ook niet een soort suikergoedje is. Exact. Dat ook geen suiker ja, maar dat is vooral op je gezicht gericht. Daar kun je ook behoorlijk wat van overhouden. En zeker die mensen die dat kwetsbaar zijn. Ja, ik weet niet hoe verstandig het is. Maar ik weet het ook echt niet. Dus je nee. moet ook voorzichtig zijn. Nee, we komen er hier niet uit. Fleur, jij zegt het kan nodig zijn en dan doen we het gewoon. Ja, en als die mensen een enorme hoeveelheid drugs hebben gebruikt. Dan ja, is het en ook een, een beetje eigen dan schuld. ze totaal gaan misdragen. Zwangere vrouwen schijnen ook gevoeliger te zijn voor de tezer, ja, begreep ik. Ik denk dat die zich niet zo zullen misdragen. Ja, tenzij dat hormoon enorm gaat opspelen. Ah. Ja. <laughs> Stel. Ik kan mezelf. Goed, ik herinner toch... meer in het verkeer dat ik heel boos werd. Uh, Oké, okay. ja, ja. maar goed dat ze je toen niet neergeschoten <laughs> hebben. Uh, nou ja, we gaan het zien. Er komt vast nog wel een kamerdebat over... en dan horen we wel hoe het verder gaat. Akkoord. Ah, Wij gaan uh, naar onze dichter en dat is vandaag Rinske Kegel. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag luisteren naar jouw gedicht. Ja, het heet De Vertrouwde Gezichten. Het is acht uur. We zitten voor de buis en kijken het journaal. Elke avond weer, al jarenlang. De nieuwslezers zijn vrouw of man... Dik of lang, een moeder met een zachte stem. Misschien worden we echt door hen gezien. Hun gezichten zijn vertrouwd zoals de mensen uit de straat. Waar praten de buren over met elkaar... de volgende morgen nadat het nieuws gelezen is? Die band die 15 jaar bestaat, dat je daarvan leven kan. Ik word nog liever vuilnisman. Ze zullen wel veel drugs gebruiken, anders klonk het niet zo goed. <lacht> en dan de politiek, een deelakkoord. Hoe zal het lopen... Kunnen we straks nog minder kopen? Hoe lang studeert jouw zoon nu al? Wat is eigenlijk een nullijn? Krijgen we nog wel pensioen? Moet je ook nog boodschappen doen? Een proef met stroomstootwapens voor agenten. Nou, daar zijn al doden doorgevallen, heb ik gehoord. Dat is wat anders dan het aanraken van schrikdraad, hoor. Vroeger had zo'n aap alleen een pijl en boog. Het Stedelijk Museum, alweer in het licht. Er is weer ruzie over iets met openingstijden. En het was al zo lang dicht... We moeten alert zijn in deze wereld, buurman. Goed opletten. Voor ik het vergeet, denk er zo nog even aan... het vuilnis aan de straat te zetten. <laughs> Dankjewel, Rinske Kegel, voor jouw gedichten, Vertrouwde Gezichten. En dat is later terug te lezen op de website dit is de dag Nu En daar kunt u ook van alles teruglezen en terugluisteren. En G. Jochem is al binnengekomen. Die gaat zo meteen samen met Tesselblok uh, Villa VPRO presenteren. Gaan jullie wat moois maken? Ja, hallo Thijs, zeker. We gaan praten met Dennis Wiersma, hij is voorzitter van FFV Jong de Jongerenbond van vakcentralen. Van jou oud was best tevreden over het deeltijdakkoord, hè? Hij was, redelijk tevreden, nou, hij was redelijk tevreden over het feit dat die, uh, dat die uh, uh, langstudeerboete dat die eraf was. Maar hij heeft nog wel een paar punten. Okay. Bijvoorbeeld dat er veel te weinig aandacht is voor jeugdwerkeloosheid. Die is twee keer zo hoog als onder volwassenen. Een hele hoop praat, maar er gebeurt eigenlijk helemaal, helemaal niks. Nou, zijn bond is heel erg druk met plannen maken samen met gemeentes. En daar gaan we het over hebben. Maar nu is het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Spies zegt dat Curaçao niet uit het koninkrijk kan worden gezet en dat ze dat ook niet wil. Volgens haar moeten de inwoners van Curaçao zelf aangeven of ze uit het koninkrijk willen stappen. Ze benadrukte dat de bevolking tot nu toe heeft uitgesproken erin te willen blijven. En ook wat Nederland betreft hoort Curaçao erbij, aldus Spies. In het noordoosten van Nigeria zijn op een hogeschool zeker 20 studenten vermoord. Volgens de docent moesten de studenten in een rij gaan staan en hun namen roepen. Sommigen werden daarop doodgeschoten, anderen niet. Een Nigeriaanse politieman heeft het nieuws gemeld aan de BBC. Het is onduidelijk wie de executies hebben uitgevoerd. Mogelijk zit Boko Haram, de terreurbeweging, erachter. Een bedrijf dat 15 miljoen onaangevraagde e-mails heeft verstuurd... krijgt een boete van de Opta. Gebruikers van de site Vraag Offerte.nl... kregen tussen 2009 en 2011 ongevraagde nieuwsbrief. En die werd ook gestuurd aan mensen die zich er niet voor hadden opgegeven. En in de Tweede Kamer begint zometeen een debat met de informateurs over het deelakkoord dat VVD en PVDA gisteren presenteerden. Dat deelakkoord is bedoeld als aanpassing van het zogeheten vijfpartijenakkoord. Dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en D66, dat is opnieuw, zijn er vijf in totaal, in het voorjaar sloten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam. De A10-westrichting Zaanstad. Daar staat twee kilometer voor de Koentunnel. Op de A20 naar Gouden, ook twee kilometer bij knooppunt Brechtseplein. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar staat door een ongeluk tussen Noordloos en de brug bij Gorkum Drie kilometer. Bij de brug Gorkum is de rechterreis ook afgesloten. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. U hoorde het net, in Den Haag begint het Kamerdebat over de financiële plannen... waar Mark Rutte en Diederik Samson het nu al over eens zijn geworden. Ons economiepanel Klinkende Munt heeft zijn oordeel al klaar. U hoort het na vier uur. En we hebben Dennis Wiersma te gast. Hij is voorzitter van FNV Jong. Hij maakt zich zorgen over de kans op goed onderwijs, de kans op werk en later op een pensioen. Jong lijkt het kind van de rekening. Hij heeft een plan van aanpak. Uw reacties zijn welkom op onze site. vilavpro.nl. Dit is Radio 1 Vila VpRo. We gaan eerst naar De Haag, naar Wilma Borgman. Het uh, debat gaat inderdaad beginnen, de financiële beschouwingen. Maar de dames en heren die willen eerst even praten... over het, het akkoord tussen VVD en PvdA... en überhaupt over de stand van de formatie. Zeker. Wilma Borgman... Um, uh, hoe groot is chagrijn in de Kamer eigenlijk over het akkoord? Nou, bij uh, PvdA en VVD volgens mij uh, niet. Maar bij de oppositie, de nieuwe oppositie zijn er natuurlijk wel wat vragen. Want uh, dit debat, dat je eigenlijk kunt zien... als een toch een kleine uh, uh, soort van algemene beschouwingen, Het ge gebruikelijke politieke debat... nadat de, het kabinet de nieuwe plannen heeft gepresenteerd. Nou ja, het kabinet in wording, uh, als dat er komt... van uh, VVD en PvdA heeft gisteren natuurlijk plannen... voor het komende jaar gepresenteerd. En daar wordt straks voorafgaand aan het debat over de financiële plannen, over gedebatteerd. Het is aangevraagd door um, Sap uh, van GroenLinks, Slob van de ChristenUnie, Buma van CDA en Pechtot van d 66 Wat hebben die vier gemeen? Uh, nou ja, zij zijn de overgebleven vier partijen van de vijf partijen die in het voorjaar uh, het vijf partijen akkoord sloten. Waarmee de begroting uh, werd gered. Nou, De nummer vijf, de VVD. Dat weten we allemaal... Heeft uh, gisteren dat met de PvdA dat nieuwe akkoord gesloten. En uh, die achtergebleven vier die zullen hun best doen om uh, toch wat te stoken mm -hmm. in die verloving die gisteren werd aangekondigd. Maar Denk je dat ze iets kunnen veranderen of is er toch uh, de financiële beschadiging? afwachten die vandaag en morgen een rol uh, uh, plaats gaan vinden. Ja, ze zullen veel... Uh, uh, ik, ik ben bang voor de oppositie dat er toch weinig aan te vertimmeren valt. Want uh, VVD en uh, Partij van de Arbeid hebben samen een riante... bijna 80 zetels in de Tweede Kamer. En aan het begrotingsakkoord voor het komende jaar... valt weinig meer te vertimmeren. Met wie gaat de Kamer eigenlijk in debat? Is dat met de informateurs Kamp en Bos? Of ja. is dat met Samson en Rutte? Nou, de, allebei denk ik. Het gekke is natuurlijk dat normaal gesproken... een debat met leden van het kabinet wordt gevoerd... Want normaal gesproken controleert de Kamer het kabinet. Dus in vak K in het gebouw van de Tweede Kamer zitten leden van het kabinet. Maar mm -hmm. ja, het huidige demissionaire kabinet... is niet verantwoordelijk voor de begroting die hier dadelijk wordt uh, besproken. Jan-Kees de Jager, de minister van het CDA... die is dan wel van het ministerie van Financiën. Maar zijn handtekening staat niet onder dat akkoord... dat hier straks onderwerp van gesprek <lacht> is. Um, Ingewikkeld, hè? Nou ja, de, dus ze hebben, de, heeft de Kamer de informateurs uitgenodigd. Ik zie Henk Kamp inmiddels... Uh, van uit vak K wat bewegen door de Tweede Kamer heen. Dus die zijn inmiddels, Wouter Bos en Henk Kamp. de informateurs, zijn inmiddels in het gebouw van de Tweede Kamer. En die zullen in dat vak waar normaal gesproken het kabinet zit uh, plaatsnemen. Um, Mark Rutte en Diederik Samsom zijn ook in de Kamer, maar in hun rol als fractievoorzitter. Maar zij zullen allerlei vragen te beantwoorden krijgen. Dus het debat is ook zeker met hen. Ja, ja maar het debat over de begroting voor 2013, daar moet Jan Kees die Jager wel bij zitten. Want ja. hij moet erop antwoorden. Maar fietsen die, dat fietst dat akkoord van gisteren tussen die twee partijen toch tussen door. Het gaat om heel veel geld. Ja, het gaat om uh, dik 2 miljard dat zij hebben versleuteld aan uh, de begroting he, die in uh, het voorjaar was afgesproken. En Jan Kees de Jager staat inderdaad vanavond als het debat echt over de feitelijke maatregelen gaat staat uh, Jan Kees de Jager daar vanavond uh, de begroting te verdedigen als minister van Financiën. Ja, ja, alleen op onderdelen wordt het werk nu vast voor hem gedaan door de informateurs en door die ja. Rick Samson. En, uh, ja, vergis en je niet uh, precies, want in het uh, hele begrotingsakkoord van het voorjaar was voor 12 miljard aan extra bezuinigingen opgenomen en daar is nu voor 2 miljard aan aan vertimmerd door de nieuwe coalitiepartners. Als dat nieuwe kabinet er komt, die overige tien blijft gewoon overeind. We ja. horen ja. laten meer van je. Wilma Borgman, dank je wel. minuut. De gevangenis. En gooide me eerst op de grond. En toen eigenlijk meteen ging hij ja, naar mijn borsten toe en uh, daar aan zitten... Normaal was ik natuurlijk altijd zijn juf en was ik de baas over hem. En nu had hij echt zoiets van: Ik ben nu de baas over jou. En hij zei: de hele tijd, Rustig worden. Jij moet eerst rustig worden. Ja, donderdag moest hij ze dus dan eerst bij jeugdzorg het verhaal doen. En maandagochtend was er een uitspraak van de kinderrechter. En maandagmiddag zat hij in die gesloten instelling. Maar ik ben in ieder geval af en toe nog bij die familie thuis, voor die andere kindjes help ik een beetje met huiswerk maken en geef ik net wat extra aandacht. Ik vind het toch vervelend ook om die andere twee kindjes in één keer te laten vallen. Nou ja, dan loop ik best wel vaak even, ga ik even kijken in zijn kamer. Die ziet er dan nu zo heel... Het is gewoon geen Roberto meer die, uh, die daar ja, in die kamer zit. Ja, het is raar, maar dan vind ik het toch fijn om even in die kamer even binnen te lopen. Heel iets geks is dat.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 Donderdag is het Werelddierendag. Een reden voor Metropolis Radio om te bekijken... hoe men elders in de wereld met tamme en wilde dieren omgaat. Gisteren was Metropolis in Canada... waar beren niet zo lief zijn als lijken. Om met de beren te beginnen... iedereen, maar dan ook echt iedereen, heeft hier te maken met beren. Je komt ze zomers tegen in de bossen... en in het najaar lopen ze door de straten en door tuinen. Zit je net lekker te barbecuen, komt er een beer de oprit op... Elk najaar heb ik ze in mijn tuin. Eén heeft er zelfs geprobeerd mijn voordeur in te slaan. Vandaag is Metropolis in België. De Mechelse koekoek, het Kempense rund, Ukkelse baardkrieltjes. Al deze typische Vlaamse dierenrassen worden met uitsterven bedreigd. Maar dan is daar boer Koert Sanne uit Molensteden, die met zijn superstier alles doet om de rassen te laten overleven. Een reportage van Jan Maarten Deurvorst. We gaan nu uh, de wij van de stier in. Maar is het wel verantwoord? Als je voorzichtig bent wel, hè. Dus ik heb uh, een stok mee en ik heb een vluchtroute in mijn achterhoofd. En, en ik dan? Eet ik voor jou eerst over de draad, hè. <lacht> uh, je hebt een onwaarschijnlijke hoeveelheid beesten hier. Ja, we hebben... Paarden, ezels, schapen, koeien. Maar is het ook allemaal uh, vergaande Belgische gloria? Dat je de, de kleine kippetjes gezien hebt die hier, hier rondlopen. Nee? Uh, ja, dat zijn Uggelse baardkrieltjes. Oké. Okay. Super zeldzaam. Ik heb zelfs mensen gehad hier uit Den Haag. Die uh, helemaal vanuit Den Haag naar hier waren gekomen... om, om uh, kleine kuikens ervan te kopen. kopen. Ja? Ja, ja. En dan hebben we nog Ardennse voskoppen. Ook op uh, sterven na dood, ook Paras. Zo was het uh, 15, 20 jaar geleden toen we daar met steunpunt Leven terf goed mee begonnen. Uh, toen was dat op sterven na dood. Op ja. dit moment uh, moet ik zeggen dat we wel behoorlijk succesvol zijn geworden. Maar wat moet ik nu doen als hij me aanvalt? Maken dat je over de draad bent. Toen we deze boerderij starten, tien jaar geleden, heb ik de rundveestapel van mijn voorganger overgenomen. Hij had nog oude kempische koeien. En blijkbaar uh, ben ik nu een van de weinigen. Telkens als ik ergens in de wijk koeien zag die een beetje er campers uitzagen, ja, dan, dan stopte ik en, en dan ga ik zoeken. En uh, dan, dan, dan vraag ik wie, wie, wie is de boer hier? En, en ja, zo, zo koop ik links en rechts wel uh, een koe bij. Want denk ik, alle koeien die je hier nu ziet... Ja, ze komen allemaal van bij een andere boer. Maar, maar zijn deze beesten ook goed aangepast aan het Vlaamse landschap waar we nu in staan? Absoluut, hè. het is niet voor niks een Kempese koe en, en die horen thuis in de Kempen. En dat maakt het voor mijn bedrijf dan ook zo uitermate geschikt. Zij zijn zo aangepast aan het eten en de omstandigheden hier... dat dat voor mij ook heel economisch is. Maar hoe dan precies? Het zijn enorme goede ruwvoervruteers. Ze hebben een enorme pens. je ziet dat. Hè. Die buik die is enorm groot en uh, daar kunnen ze dat voer, dat eten dat hier groeit in de Kempen, weinig bemeste graslanden, dat kunnen zij toch nog prima verteren. Ja. Terwijl een andere koe ja, die, die moet een goed krachtvoer hebben, die moet heel fijn uh, Engels raaigras hebben of Italiaans raaigras. Terwijl deze koeien die, die, die slagen erin om, om uh, hun bij bijeen te scharrelen op die arme gronden hier zonder bemesting. Hij is nu aan het graven, ja. Ja, voor hem is dit even macho gedrag, hè? van oei, oei, oei. Hier komen een paar, twee andere mannelijke wezens tussen zijn koeien. Mm -hmm. hey, je ziet hier Frida. Frida is ondertussen. Kom, Frida. Uh, hoi, Frida. <laughs> ja, ze vindt dat wel <laughs> lekker, uh, Zij is twaalf jaar oud. En, en mijn oudste koe, die, die is... Uh... God, die was meer dan 14. En, en, en je ziet het hè? Ja. En een koe in Nederland houden niet langer dan zes jaar vol over ja. het algemeen. Ja. Ja, ja, dat klopt. Dus dat is ook wel. Als... flinke scheiden. Ja, dat hoort er ook bij hè. Echt een heel sober dier, stevige poten, ook heel typisch voor onze kempische koeien. Een heel goed karkas, heel goede poten, heel sterke klauwen. Typisch stiergedrag, die... type stiergedrag oh, die... ja. Hij is nu zijn geur eigenlijk in de aarde aan het brengen. Dus heel zijn lichaam is bezweet. Met, met, met dat graven brengt hij dat uh, hierin in trompte. Okay. Yes. Maar hoe, hoe puur is dit ras eigenlijk nog? Hoe groot is de Hollandse invloed op deze beesten? Wel, ik ben gaan zoeken naar boeren die, die koeien hebben... waar dat praktisch geen invloed in zit van Holsteins. En deze koe hier bijvoorbeeld, die bij ons staat... wel, die beschouw ik als puur Kempis. en zij ook. Maar je het niet een beetje suspect, al die Vlaamse beesten, die, die, die puurheid? Ik ben zo links als de pest, hè. Dus, uh... U gaat geen uitnodiging doen aan, hoe heet die leider ook alweer, van het Vlaams Blok? Ik vind het jammer dat die dingen soms met elkaar in verband worden gebracht. Om, om, omdat ik denk, je kan tegelijkertijd fier zijn op je eigen regio en op je eigen streek... en op, op, op de dingen die hier authentiek en hier thuis horen... en tegelijkertijd openstaan voor alle mogelijke andere culturen. De liefde voor mijn eigen land vertaalt zich ook in de liefde voor andere culturen. En respect daarvoor. Dat, dat lijkt mij evident toch. Dat is geen goede reclame voor u, hè? Nee. Een uh, radiojournalist in Nederland, <laughs> zware mond afgevoerd. Ja, dus daarom. Uh, Daar is ik op ik wel nemen. En morgen is Metropolis in Zuid-Afrika. Daar moeten ook honden werken voor hun brood. Jo! Het aantal inbraken in Zuid-Afrika is gigantisch. 18.000 per jaar. En de helft ongeveer is hier in deze provincie Goteng. Dus deze mensen willen ervoor zorgen dat als er iemand hun huis binnenkomt... dat de hond ze direct grijpt. Morgen in Metropolis Radio. Dennis Weersbach, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de jongere afdeling van de vakcentrale FNV. FNV Jong geheten. Nou, we hebben wel heel wat reacties gehoord op het deelakkoord... tussen VVD en PvdA. Uh, Ton Heers, de voorzitter van de grote mensenbond, zeg maar, <tie> FNV... Die, uh, ja, die vond het wel wat socialer, maar natuurlijk niet genoeg. Dat moet hij natuurlijk ook zeggen. Maar eigenlijk viel zijn reactie wel mee. Wat is jouw reactie? Nou, Volgens mij zitten er een heleboel positieve dingen in. Natuurlijk, Die langste de die is van tafel. Nou, Daar zijn we erg blij mee. Afwachten wat we ervoor terugkrijgen. Maar goed, dat staat nog niet in dit deelakkoord. Dat zou een dus sociaal leenstelsel kunnen zijn. Meer geld voor leraren is dus ook afgesproken. Volgens mij een heel goed idee. En wat voor jongeren ook heel belangrijk is... is die, het opschorten van die korting op flexwerkers. He, dus de, op de uitkering daarvan. Dat was ook een onderdeel van de wat, plannen. Wat was dat, die, die korting? Leg nou, dat, dat, dat wanneer je een, uh, een, een uitkering kreeg nadat je flexwerk had gedaan... dan zou die korter en, en, en uh, minder zijn. Ja. En dat raakt natuurlijk vooral heel veel jongeren. Meer dan 60, 70 procent jongeren zitten in zo'n flexcontract. En op het moment dat je daar uh, nog iets in gaat korten... dan raakt dat nog meer die positie van jongeren. Dus daar zijn wij best blij mee. Ja, en dat daar de AOW voor wordt, uh, wordt geofferd om die uh, leeftijd snel omhoog te doen. Ja, dat, dat lag op zich ook wel weer voor de hand. Raakt natuurlijk niet direct jongeren, maar we hebben er wel baat bij... dat we die ouderen snel aan het werk kunnen krijgen. Uh, en dat is nog lastig genoeg. Hm. Dus overal positief? Overal positief, ja. ja. Denk je niet dat... Uh, want die, uh... Dit deelakkoord gaat nou besproken worden. Uh, zometeen krijgen we de echte begroting, de totale begroting voor 2013. Uh, er kan nog alles aan veranderd worden natuurlijk. Hè? Want die twee partijen hebben wel gezegd... we gaan dit niet doen en dan betalen we hieruit. Maar aan het eind van het verhaal, eind van de week, kan wel eens blijken... dat dingen op een hele andere manier betaald moeten gaan worden... wat wel te kosten van jullie gaat. Denk je daar niet aan? Ja, kijk ook omdat we natuurlijk helemaal niet uh, tevreden zijn... als je kijkt wat er in die begroting staat uh, voor jongeren... He, dus Noem het eens is, iets. Het, nou, er is geen aanpak voor jeugdwerkloosheid. Nee, dus wat er niet in staat, ga je nu noemen. Ja, dat staat er niet in. <laughs> ja. Dat moet er wel in. Um, en, en, en, en dat was natuurlijk dit ook een kansje. Dit was de kans om ook te zeggen, nou we zien die situatie van jongeren verergeren. Die kans op de arbeidsmarkt kleiner worden. En de inkomensposities slechter worden. Mm -hmm. Dus we hebben daar een pakket voor nodig om die positie van jongeren omhoog te liften. Breekt dat volledig in het akkoord wat er door die vijf partijen is gesloten, waar de begroting op is gebaseerd, en ook in het deelakkoord zoals Samson en Rutte dat tot nu toe dan hebben overeengekomen? Ja. Helemaal niets? Nee, nee, niets. Het staat ook in de begroting, hè. tot 2011 hadden we nog een zogenaamd actieplan, jeugdwerkloosheid liep toen af, na 2012, en dat staat ook in die begroting, staan de middelen op nul. Gewoon nul. Ondertussen zie je ook het, het, het belangrijkste budget... waar gemeenten die aanpak uit halen. Dat is een zogenaamd participatiebudget. Nou, Daar wordt 20, 30 procent op gekort. En het is voor gemeenten heel lastig om daar dan nog geld uit te halen. voor. Een soort banenplan voor jongeren te creëren? Ofzo. Ja, dus het, het komt erop neer dat je daarvoor... Als je, je moet het heel graag willen. Het moet, je moet het heel belangrijk vinden bij je gemeente. en je, je moet dan alle centjes bij elkaar gaan schuiven. En het liefst uh, zonder geld. Hoe ja. verklaar je dat, dat die jeugdwerkloosheid die uh, uh, Europees een van de allergrootste kopzorgen is? Iedereen heeft het erover. Kijk eens in Spanje, kijk eens in Griekenland. 50 procent, ja, hier 12,9. Dat, ja. dat dat hier in Den Haag op een of andere manier in het geheel niet door wil dringen. Ja, stiekem komt het natuurlijk ook een beetje door Spanje, want dat geeft politici een hele goede reden om te zeggen dat het hier nog niet zo erg is. He, er wordt steeds gezegd, Spanje is het slechtste jongetje van de klas... maar we vergeten dat Nederland het examen ook niet haalt. He, dus, uh, en het is uh, wel even zo dat we een stijging hebben gezien... van 30 ten opzichte van vorig jaar. Hoeveel, hoe, weet je het percentage jongeren werkloos is? Op dit moment zijn 111.000 jongeren werkloos. Maar moeten we ons niet vergissen. Dat zijn jongeren die dus ook langer en meer dan 12 uur willen werken. Die in het uh, meeste gevallen ook geen opleiding meer volgen... maar echt een fulltime baan zoeken. Er is nog een hele grote groep. Dat is bijna een miljoen jongeren in Nederland die een bijbaan willen. En op dit moment ook zien dat dat lastiger is of juist dat ze minder uren kunnen gaan werken. En in Nederland is het nou eenmaal zo dat we hebben heel veel mensen aan het werk over het algemeen. En daardoor kunnen we ook van mensen vragen dat ze iets meer betalen aan hun eigen studie. Dat ze iets meer betalen aan hun, uh, een kamer die ze moeten huren. Uh, maar op het moment dat dat werk wegvalt is dat zo belangrijk dat dat echt effect heeft op of je nog rond kan komen. En, en dat zien we nu wel uh, steeds meer gebeuren. Ja, we gaan het zo hebben over die plannen wat jullie willen dat er gaat aan, aan gaat er gebeuren. Voordat dat allemaal werkt, zul je ook tegen jullie jongeren kunnen zeggen... ga wat langer studeren als je de gelegenheid hebt. Want dan schuift het probleem een beetje voor je uit. Absoluut. En ja. dat kan nu, want de moeten is er. Ja, dat kan. Alleen we vergeten natuurlijk, de, het meeste wat jongeren doen... als ze langer gaan studeren, is nog een extra opleiding volgen. Die extra opleiding is op dit moment nog steeds heel erg duur. Vroeger hmm. was dat gewoon het normale collegegeld. Nu betaal je in sommige gevallen wel 10 tot 12 tot 15. In sommige gevallen, als je geneeskunde doet, wel 30 tot 40 duizend euro. Voor gewoon even een tweede opleiding. Dus dat is helemaal niet aantrekkelijk. En daarmee maak je het voor jongeren dus ook heel lastig... om langer op school te blijven goed dat die boete er van, van tafel is... maar we krijgen er ook weer een sociaal leenstelsel voor terug. Dus de stimulans die jongeren krijgen om zich te ontwikkelen... die neemt af en dat is zorgelijk... want ze kunnen het zelf ook steeds minder goed betalen. En het zit ook niet in je contract op je werk... want die zitten in die flexcontracten... en daarvoor zijn werkgevers helemaal niet verplicht... om geld achterover te houden of mm -hmm. achteruit te houden... om jou nog een scholing, een coaching... of een ander traject te kunnen bieden. En dat is juist zo belangrijk in een flexcontract... want dan wil je naar een nieuwe stap... En die wordt voor jongeren steeds moeilijker. En daarvan zeg ik, kom op met die overheid. We hebben nu die hulp nodig. Want mm. je weet niet wat je op, op, op lange termijn veroorzaakt. Er wordt nu gepokerd met, met de toekomst van jongeren. Mm -hmm. Maar jullie wachten ook niet af. Jullie stappen zelf op de, geme op de overheid af. De gemeentelijke overheid in dit geval. Jullie hebben een aantal grote gemeentes benaderd. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Proberen jullie banen bij gemeentes los te praten? Ambtenaren? Of moet de gemeente helpen bij het creëren van... Banen in het gewone bedrijfsleven. Ja, we zetten alles in. Dus uh, we zeggen tegen die gemeente, kom op, jullie hebben een, een, met dat actieplan destijds een heel netwerk opgebouwd. Met het bedrijfsleven, met scholen. Ga dat opnieuw aan, uh, aan, uh, aankijken. Uh, ook onze eigen vakbonden kijken we aan. Kan je in CAO's afspraken maken? Maar we doen nu concreet met vier grote gemeenten eigenlijk een, uh, een soort traject om te kijken. Welke we gemeenten zijn dat, uh, Dat is uh, Rotterdam, Amsterdam, uh, Utrecht, Den Haag. Maar uh, ook Tilburg, dus dat is mm -hmm. nog een vijfde erbij. Met Tilburg komen we morgen ook met een initiatief. Uh, die gesprekken beginnen altijd lastig want we hebben geïnventariseerd en toen zeiden die gemeente nou bij ons gemiddeld de jeugdwerkloosheid is 4 à 5 procent nou dat is uh, veel lager dan die 13 procent uh, landelijk en die, die cijfers klopt dus ook geen hout van en <laughs> uh, dat hebben de gemeentes ook al toegegeven maar ja dat komt omdat ze een soort van uh, potje mensen erg niet spelen maar met jongeren Maar geef nou, je niet eens concreet, te melden. geef nou eens concreet aan je komt bij Tilburg of nou, je komt in Rotterdam ja. daar gaan zij zeggen je zegt wat het ook is, creëer werk voor jongeren. Ja. Je zei net al, de gemeentes worden zo gekort door de landelijke overheid... dat als er al potjes voor waren, die nu zo langzamerhand gehalveerd zijn... Ja. Nou, laten we eerst voordat ik Laat, naar die wat, gemeente kom, gemeente eens kijken doen? wat er gebeurt als een jongere naar die gemeente gaat en zegt van, als hey, werkloze, ja, ja als werkloze. Ik, heb, ik, heb, ik, wil, ik wil heel graag aan het werk. Uh, kunnen jullie mij helpen? En ja, ik heb ook eigenlijk wel een uitkering nodig, want anders kan ik niet rondkomen. Nou, op dit moment kom je daar, word je in vijf minuten weer uh, de deur uitgestuurd met de opdracht: uh, zoek nog maar vier weken door en dan kijken we wel eens verder. He, na die vier weken kan je pas een uitkering aanvragen. Los daarvan is het belangrijk dat je meteen bij die eerste melding al laat zien, uh, of dat uh, die jongen even, even laat zien wat voor diagnose er is. Hè. Heb je al lange afstand tot die arbeidsmarkt? Kan je eventueel weer naar school? Dat dat soort dingen meteen besproken worden en dat je ook meteen actie kan ondernemen. Want nou uh, gaan we eigenlijk voor niks vier weken die jongeren weer wegsturen en, en, en dan pas hulp aanbieden. Dat zijn natuurlijk stappen die je niet kan permitteren op het moment dat je zo hoge jeugdwerkloosheid hebt. Zijn ze daar hebt. gevoelig voor? Dat je die vier weken overslaat, dat er onmiddellijk wat gebeurt? Dat, dat is heel lastig, want die werkdruk bij die die jongerenloket is natuurlijk heel hoog. Hè. Die zeggen, je hebt vijf minuten per, per jongere. Dan geef je maar een plantje mee, wat ze in gaan vullen thuis. Een paar keer solliciteren, dat soort dingen. Maar er wordt niet meteen gekeken van, ja, hoe, hoe, hoe groot is die afstand tot ja, maar de daar arbeidsmarkt? Er maar zal een reden voor zijn. Dat, het zal blijkbaar logistiek niet kunnen. Wat is nou jullie voorstel om te zeggen, gemeentes, dit is wat wij van jullie vragen. Het lukt jullie niet, maar wij weten hoe het wel moet. Nou ja, die diagnose moet je meteen stellen. Dus niet na vier weken. Hè. En als diegene dan gezocht heeft, dan kan je die vier weken ook nog benutten... om te zoeken naar een goed traject voor iemand. Ook belangrijk is dat je een uitzonderingspositie maakt voor die mensen die heel lang al niet op de arbeidsmarkt zitten. Er zijn ontzettend veel jongeren, ook in die grote steden... het zijn gemiddeld 10 tot 20 procent van de jongeren... die al meer dan een jaar thuis zitten. He, dan helpt het niet om nog te zeggen... zoek nog maar vier weken door, maar die moeten direct een aanpak krijgen. Die liggen ook bij de gemeente klaar... maar daar wachten ze vier weken mee. Dus dat moet je gewoon direct gaan regelen. Is ook niet moeilijk, maar dat moeten we wel doen. En je moet ook dat budget wat er vanuit de overheid naar die gemeente gaat oormerken. Gewoon zeggen, 5 procent van dit budget is voor de aanpak van jongeren... die echt een hele lange afstand hebben tot die arbeidsmarkt. Dat is belangrijk voor de jongeren die op dit moment... een hele moeilijke positie hebben. Dan is er mm -hmm. natuurlijk ook een hele grote groep... die van het onderwijs komt. En die zegt, ja, ik wil gewoon een eerste baan vinden. Nou, da daar zie je op dit moment een hele lastige positie. Want die melden zich ook niet bij die gemeente. Waarom ik, niet? Nou ja, één, het, het, het, het, het is niet aantrekkelijk. Want je krijgt eerst toch geen uitkering. En twee, die jongeren denken ook van... ja, ik, ik ga zelf wel zoeken. Ik heb ook nog wel een potje misschien achter de hand. En ik meld me pas als het echt nodig is. Mm -hmm. Dan ben je overigens wel te laat. Want dan moet je nog vier weken zoeken. Uh, maar in, in de meeste gevallen, dat zijn ook gewoon vier. Van mij die afgestudeerd zijn, een eerste baan zoeken en zeggen: Nou ja, ik, ik zoek nog wel even door en ik ga me niet met, met het UWV bezighouden. Ja. Eh, maar, maar voor die jongeren is het natuurlijk wel, wel degelijk een probleem. En wat, daarvan zeggen wij: Nou ja, maak voor die jongeren een beurs vrij waarmee je kan aanbieden bij een werkgever. Een beurs waar uh, dus uh, vragers en aanbieders van werk bij elkaar nee, komen. Nee, gewoon een Jeugd, financieel, en... gewoon een, een echte een steun, Geld. een soort van, ja, een, een verlenging eigenlijk van je studievisie oh, voor, voor ja, een half jaar bij, bij wijze van spreken, waarmee je kan aanbieden bij een bedrijf. Dat je mm -hmm. kan zeggen, ik wil gewoon hier een leerwerkplek, een ervaringsplek. Dat doe ik gewoon gratis, want ik heb een beurs uh, die ik daarvoor uh, voor mijn eigen levensonderhoud kan, uh, kan uh, inzetten. En dan kan je uh, in ieder geval ervoor zorgen dat er ook extra banen komen, leerwerkbanen, die jou de mogelijkheid geven om die eerste stap te zetten op de arbeidsmarkt. Misschien zelfs wel je droombaan, dat je daar ervaring op doet... en misschien daar ook een stap verder weer in kan maken. He, je moet op een moment die match uh, gaan maken. Zonder dat het het bedrijf op dat moment meteen geld kost. Want dat kan zo'n uh, jongere dan doen, omdat hij, laat ik zeggen... zijn basisbeurs even verlengd wordt, ook al is de studie ja. afgelopen. Ja, en het is een tijdelijke maatregel. Het is ook maar een, een, een, voor, voor een kleine periode, maximaal een half jaar. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we hier voor een klein bedrag jongeren gaan uitmelken en uh, onder het minimum gaan laten werken. Dat is niet de bedoeling, maar het is wel de bedoeling om ze even die start op die arbeidsmarkt uh, te geven en ervaring op te doen. Want wat veel jongeren nu horen is dat ze geen ervaring hebben... en ja. dus heel moeilijk eigenlijk een, uh, een plek aangeboden krijgen. Dat is het verhaal via de gemeentes, dus dat is eigenlijk uh, bemiddeling. Wat ja. je ook kan doen natuurlijk is gelijk een sector aanspreken. We krijgen hier toevallig een nieuwsbericht onder, onder onze neus. Groot tekort aan ICT-personeel. Er is een nijpunt uh, tekort aan ICT'ers, technici en financieel specialisten. Dan zou je kunnen zeggen, je, je inventariseert je eigen achterban... en je gaat gaat direct naar brancheorganisaties in deze wereld. Die probeert afspraken te maken. Ja, dat, dat, dat is helemaal waar. Uh, het groot probleem wel met ICT is, en dat, dat, dat wordt ook genoemd... dat er een overschot is aan lager geschoold personeel. Ja, en staat. dat is ook wat wij, uh, wat wij hebben gevonden. We hebben een inventarisatie gedaan. Dan zie je, ICT is op het MBO een van de vijf populairste opleidingen, gaan de meeste jongeren naartoe, maar de kans op de arbeidsmarkt is het slechtst van alle mbo-opleidingen. Mm -hmm. De 30 tot, nog, nee, nog niet eens 30 procent komt na anderhalf jaar aan een baan in die ICT-sector. En die hoogopgeleide die komen toch wel aan een baan. En die, die hoogopgeleiden wel. Dus, dus je moet eigenlijk maar zeggen... Maar dan is er dus een discrepantie tussen vraag en aanbod. Ontzettend. Vraag, maar maar hoe, dus, ik bedoel, dat wil dus niet zeggen dat er geen werk is, alleen niet de juiste mensen voor de juiste baan. Precies, dus, dus wij zeggen ook op dat mbo, beperk dan ook die instroom voor zo'n opleiding. En maak eventueel op het HBO zijn opleiding dan weer wat goedkoper. Maar ga in ieder geval ervoor zorgen dat we niet mensen opleiden voor de kaartenbakken. bakken. En dat gebeurt juist op het MBO veelvuldig. Die jongeren zijn ontzettend specifiek opgeleid kunnen ook niet een, een baan onder hun niveau heel snel aannemen. En ja, dan zie je die banen worden ingepikt... Door, uh, door de mensen met een hogere opleiding. En je ziet ook, dat zal ook de komende jaren dan wel de trend blijven. Dus mm -hmm. dan wordt het voor de jongeren steeds lastiger om ertussen te komen. Dus vandaar dat het zo belangrijk is... dat we daar nu even net wat extra aandacht ja. aan besteden. Nu is de Grote Mensenbond een beetje in de problemen. Ze zijn weer uit de dal op aan het krabbelen. Ton Heers is nu voorzitter. Maar je merkt uit gesprekken hier en daar... dat uh, de bonden in gesprekken met bedrijven toch terugvallen... op uh, ouderwets beleid, bijvoorbeeld last in, first out. Je komt het laatste binnen, maar je gaat bij problemen het eerste uit. Dat is slecht voor die jeugd. Absoluut, ja. Wat proberen jullie daar intern aan, aan te doen? Ja, dat, dat, dat soort maatregelen zijn funest. En er moet echt een, uh, het hoer moet daarin ook intern om. En niet alleen binnen de FVV, maar binnen al die... Maar heb je daar niet steun van uh, andere bonden, of niet? Of staan jullie daar alleen nu? Nou, de meeste steun hebben we natuurlijk vanuit andere jongerenorganisaties. Het is een vrij brede beweging van jongeren die zegt... Mm -hmm. kom op, we zetten onszelf op de agenda. Want driekwart van de kiezers is boven de 35 jaar. Uh, uh, een grote meerderheid van de leden van de FVV is boven de 50 jaar. Uh, dan moeten we van goede huizen komen, willen we daar iets anders aan doen. We hebben ook niet voor niks bijvoorbeeld vorige week een, een, een initiatief gelanceerd... dat we zeiden, die AOW die we hebben... He, die is nu voor ouderen. Maar moeten we ook niet een AOW voor jongeren hebben? Een en algemene hoe dat... ontwikkelingswet. Ja, maar is een beetje wat je net al schetste. Om ja, jongeren kant... wat, wat langer een soort beurs door te betalen. Ja, zodat maar het gaat wel meteen om het geld. He. Het ja. gaat nu ook even om het principe. We hebben hem ooit ingericht. Omdat ouderen toen de groep waren die het meeste die hulp nodig had. 50 jaar later zien we het precies omgekeerd. We mm -hmm. zien ook dat ouderen het meest vermogend zijn. Dat jongeren daar het meeste, eh, eigenlijk ook voor de grootste uitdagingen staan... en het minst vermogend zijn. Tegelijkertijd krijgen ze geen basisbeurs straks meer... en krijgen ze ook geen ontwikkeling in hun flexcontract. Dus is het nodig dat we daar met z'n allen van zeggen... wij gaan voor iedereen daar een uitkering voor opbrengen. Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong. Succes met het op de agenda krijgen en houden ja, van dit probleem hartelijk bedankt. Dit uh, was de villa voor nu, maar zometeen na vier uur zijn we natuurlijk bij u terug met ons panel klinkende munt en met Eurobureau. Tot straks. Universiteiten moeten studenten screenen op geschiktheid. Ze moeten niet gescreend worden op wat ze wel of wat ze niet kunnen. Wat je wel moet doen is dat je ervoor moet zorgen dat mensen gemotiveerd blijven. Want driekwart van de tijd voeren ze gewoon niks uit. Je moet zo goed en zo mogelijk je studiekeuze maken. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Als een student loopt, land ervan Dan is er niks mis mee dat een universiteit zegt: jij kan beter wat anders gaan doen. En uw mening die telt. Ik ben op tegen, het zijn wel de mensen van de toekomst. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.